3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Beelden van duizenden beveiligingscamera's van het merk Trendnet... blijken live via internet te bekijken te zijn. Door een bug is het voor iedereen mogelijk om mee te kijken met de videostreams. Het gaat om camera's in gebouwen, maar ook bijvoorbeeld in woonkamers. Interneters trokken aan de bel toen ze beelden zagen van slaapkamers met kinderen. Het probleem is al bijna een maand bekend onder hackers. De fabrikant van de beveiligingscamera's kwam er een paar dagen later achter... maar trok niet aan de bel. Volgens Trendnet komt er waarschijnlijk eind deze week een beveiligingsupdate. Dns en spoorbeheerder ProRail hebben pas op vrijdagochtend... de dienstregeling aan het winterweer aangepast. De bedrijven gingen op donderdag nog uit van 3 tot 5 centimeter sneeuw. Toen de volgende ochtend bleek dat er wel 10 tot 15 centimeters zou vallen, kon de dienstregeling alleen nog handmatig worden aangepast. Dat schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. De aanpassen kostte veel tijd en dat had ook gevolgen voor de reisinformatie op bijvoorbeeld de website. Schultz concludeert dat treinreizigers onvoldoende zijn geïnformeerd door de NS en ProRail. Twee steden in het noorden van Nigeria zijn opgeschrikt door bomaanslagen. In Kano ging een bom af bij een politiebureau... waarna een vuurgevecht ontstond tussen militanten en politieagenten. Bij een tweede aanval in Maiduguri waren er vijf explosies op een markt. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. De aanvallen worden toegeschreven aan de terreurgroep Boko Haram. Bij een reeks aanvallen van die groep vierden vorige maand meer dan 180 doden. Boko Haram is uit op de val van de regering... en wil een streng islamitische staat vestigen in Nigeria. Het weer onbewolkt en koud. Minima van min 8 aan zee tot min 15 land in maart. In Flevoland plaatselijk min 20. Overdag eerst zon, middags meer bewolking en langs de noordkust kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond min 4 graden, maar met een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. En de rest van de week blijft het vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Een hele goede nacht dinsdagochtend. Ja, dinsdagnacht nog, vanaf 4 uur zeg ik altijd ochtend. 7 februari. We praten over de winter van 2012. Is dat nou voor u genieten? Bijvoorbeeld een sneeuwballengevecht met de buurjongen? Of een lange schaatstocht? Of heeft u een mooi landschap gezien? Of zegt u nou, te schuwelen, het reizen valt tegen. Veel vertragingen komt de deur niet uit vanwege de besneeuwde stoep. Of uh, de waterleiding is bevroren. Allemaal vervelende, nare uh, dingen die, uh, die ja, kunnen gebeuren tijdens een strenge winter. Daar praten we vannacht over in Dit is de Nacht. En allereerst uh, heb ik het genoegen om met Ben te spreken uit Twenteland. nacht Ben. Ja, nacht. Eh, ik heb wel uh, zo vaak geprobeerd uh, te bellen. Uh, maar ik kon er nooit wel komen. Ik ben nou even, eenmaal... Ik ben er direct door en uh, ja, hartstikke mooi. Nou, geweldig Ben. Uh, uh, ja, ik wa uh, was uh, in, 19, ja, in 1992 en, uh, Zou je de radio willen uitzetten Ben? Want het uh, zingt een beetje rond, ik hoor je terugkomen. Zo, is het. Ja, 19, ja. 1992 en, uh, had je het over. Ja, en uh, ja, was in 1992 en... Uh, ze zijn een vrijdagse, drie reis naar Heinzvloek. En dat was zo prachtig. En wat, wat er was ook zo'n, hoe noem je dat, een gezichtmorgen hieraan, was dat, geloof ik, Ki Ti Ba. Dat was een sprinter. En als hier het ijs op kwam, dan begonnen iedereen al te zingen daar. Bakkie T, bakkie T, bakkie T. Dat was prachtig. En wat het ijs op kwam? Een bepaalde auto, zegt u? Wanneer begonnen ze nou te zingen als wat het ijs opkwam? Die oh. Strick-Koreaan. Korea ja. Tima. Ach ja, ja, en van die naam werd dan een liedje gemaakt. Ja, een prachtig, ja. En eh. We hebben een hotel in Koestein. Ja, want u bent u bent echt een schaatsliefhebber, u bent dus bij een WK geweest. Ja, ik heb, ja, heb vanaf 1977... en. Uh, heb ik al alle, alle boeken vol en uh, alles bij de stand en uh, alles? hè. Ja, dus, u, dus u heeft thuis boeken liggen met met uitgeknipte, uh, met knipsels erin, geplakt uit de kranten en alles nee, houdt u nee, bij? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is Nee, ik ga wel alles zelf bij in de boeken. Gewoon zelf bij. Nee, Geen uh, knipsels en dat, dat, nee, dat doe ik niet. Maar u heeft dus zelf een soort van handboek waar u allerlei uh, informatie ja. opschrijft. Ja, zoals nou, oké, okay. verlangen we nou naar is ja, straks twee eh, gewoon op. Dan ga je nog binnenkort, eh, uh, ben binnen maar eens die zee zaterdag al. En dan gaat binnen twee weken, uh, ga je LCM toch weer door. Ja. Huh? En dat ja. heeft u dan bijvoorbeeld opgeschreven? Ja, natuurlijk ja, om er zo naartoe te gaan, dat, nee, dat is niet, dat een beetje te koud, huh? ja, ja. ja. Ja, wel, eh? wat, maar wat, wat trekt u er zo in aan, in dat schaatsen, dat u ook zelfs naar nou, wedstrijden bezoekt? Wat vindt, wat ja, vindt u er, de, er mooi aan? Dat ik het uh, zelf niet kon, hè? En de vroeger, ja, goh, uh, en, en te, bij ons thuis hadden ze daar geen, uh, geen geld voor om zaken te kopen. Nee. Nee. Uh, vind, vindt u dat jammer dat dat toen niet kon? Ja, dat vind ja, ik jammer. Ja. Ik ben nu uh, 24, 24 jaar. Ja. En... Uh, uh, nou, ja, ik hou er zo lang mogelijk bij. Ja, dat ja, is ja, prachtig. Ja, ja. En, en, en, en ja, u heeft dus zelf nooit, nooit eigenlijk geschaat, nooit echt op het, wel op het ijs gestaan, dat geloof ik vast. Nee. Nee. Ja. Nee, ja, dat kon niet toe. De, ik, ik kon niet vroeger. Hè? Nee. En, oh en, ja. En heeft u dan nog een bepaalde schaats op dit moment waarvan u zegt, nou, die, die hou ik echt in de gaten, dat, dat gaat er eentje worden? Een soort Nou ja, dat worden... Uh, sorry, no, yeah, is. Uh... Uh, hoe heet nou, die, uh, uh, uh, uh, die, die Bloemen. Eh? Die is nu Nederlands kampioen. Okay. Eh? En uh, juist ja, so was ook uh, Sven Kramer. Uh, ja, uh, ja die, die heeft ze vorig jaar. Uh, die is toen uh, met. Hoe uh, uh, was dat toen met. Olympische film. En die is toen. een uh, uh, verkeerde, verkeerde baan gepakt. Mm. Ja, dat was toen uh, jammer. Ja. Die is nu een jaar tussenuit geweest en die is nu ook weer bezig en dit seizoen staat hij ook weer aan de top. Het is voor u echt gewoon genieten en u houdt alles ook bij. Dat vind ik wel leuk om te merken, dat er gewoon iemand is die een boek heeft en die daar gewoon aantekeningen in maakt. Ja, er zijn de schaatsers komen hier uit Nederland en Noorwegen. Noorwegen en uh, Nederland, dat is daar gewoon de beste schaatsen. Ja. Ja. Vraagt u ook om handtekeningen? Nee. Nee, dat, dat niet? Zover bij de zin noord zoog nee. Dat we daar speciaal naartoe gingen, om een handtekening, nee. oké. Komt er op deze, na deze, dit gesprek, in Dit is de Nacht, komt er ook nog een aantekening in het boek dat u heeft gepraat over het schaatsen? dat is, uh, ja, 7 februari, slechts uh, uh, uh, om, hoe is het? Ja, het is, 7. Uh, het is het 7 over 3 op dit moment, 8 over 3. Ja, ja. ja. ja. Zet hem erin, ik vond het leuk dat u even belde uit uh, Twenteland, zoals u dat zo ja. mooi noemde in het voorgesprek. Ja, prachtig. En uh, heel veel plezier met uh, alles wat u nog uh, gaat ja. zien met het schaatsen. Ja. ja, dankjewel. En uh, nacht nog. Ja, ja, dag. Ik ga naar uh, meneer G.T. van Tongen, goeienacht. Eh, goeienacht. <tieft> Ik vind de winter altijd mooi. Kijk, het is uh, goed voor de mensen en ook goed voor de dieren, tenminste voor de muggen en de vliegen die vriezen dood. Ja. Kijk, maar mensen moeten zich ook gewoon aanpassen. Kijk in de natuur. Ja. En uh, ik ben trouwens met boodschappen willen doen en dan ga ik, ga ik met de fiets en dan handschoenen aan en een jas en een muts, maar die handschoenen die waren niet dik genoeg, dus dan doe ik er twee paar sokken omheen. Kijk, aan, daar geeft ook wel warmte. Ja, u gaat echt als een Michelin-mannetje de deur uit. Ja, maar ik kan ook heel goed tegen de kou. Ik ben, ik ben, uh, ik ben een ben dat zul je denk wel horen, denk ik. Ja, een beetje, ja. Nou, er dus is een haren bij Os en ik ben vlak opgegroeid bij de Maas. Mm -hmm. Nou, en bij de Maas is het natuurlijk kouder als gewoon, dus uh, bijvoorbeeld in een centrum van Os, bijvoorbeeld, of een bergen. Dus ik ben daar gewoon, ik ben daar als kind gewoon gewend. Ja. De, de wij van... passen ons eigen aan aan het weer. Is het koud, is het koud. Is het warm, dan is het warm. Dus dan raak je als kind gewoon aan gewend. En niet lopen te klagen, wij is het koud, waar is het koud. Nee, je moet, als je in de polder waait, fiets, van Bergen naar, of van Haren naar Bergen mm -hmm. Dan moet je natuurlijk niet gaan stoppen. Nee, of je... vallen, want dan vries je dood. Ja, ja. Dus dat, dat, dat, dat weet je gewoon. Dus dat dat gewoon, ik heb uh, alleen maar een jas aan. Nou, in een t-shirtje en verder is niks. En ik fiets mijn eigen gewoon warm. Maar ik ga niet in de polder stilstaan. Ik weet goed dat het koud is. Mm -hmm. Tuurlijk. Maar heeft u dat, zit dat gewoon, heeft u dat vroeger meegekregen? Heeft u dat geleerd? Is er vroeger gezegd als je de deur uit gaat, kleed je warm aan. Maar wel in één keer doorfietsen? Ja, ja, ja. ja. Ik ga, in de, ik ga ook niet in de winter in de polder staan te plassen. Dat is uh, natuurlijk niet goed. Dan nou. hou je het gewoon even op. Nee. Wat, wat, Kijk, nou, maar wat... mijn... Mijn, mijn vader was namelijk boer en ik heb dus, uh, u weet wel wat suikerbieten zijn, ja. denk ik. Ja. Maar gewoon een soort knollen en die moesten wij dan smorgens gewoon plukken voor de koeien. Ja, ja. Gewoon midden in de polder. Ja, er was geen beschutting, door, of niks. Nee. Hard werken en klaar. Ja, want, want die kon je dan nog wel uithalen als het een bevroren grond was. Jawel, jawel, jawel. Ja. jawel. Ja, dat, dat, kijk, mijn vader die was ook in de natuur opgegroeid, hetzelfde als ik. Dus eh, dan weet je dan gewoon hetzelfde als er een storm komt of iets. Je zoekt bedekking en klaar. Ja, ja. En wat, wat, wat is nou echt een barre winter waarvan u zegt... nou, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren? Nou, in 63, want ik ben 58. Ja, ik zie er wel jonger uit, maar daar kan ik ook niks aan doen. Mm -hmm. Maar ik weet, in 63 was ik 11. Ja. Nou, toen lag bij ons in Haren echt eh, rond de sneeuw, Want ik woon dus eigenlijk, bij zegt tegen de dijk aan... Dus dat zijn twee polders tegen elkaar aan. Zo. Nou ja, en dan is het... ja. De, wij hadden bij ons thuis ook vijf, zes dekens op het bed. Ja, want dat, dat vroeg ik me vandaag ook af. Van, je hebt waarschijnlijk een gaskacheltje in huis staan. En, nee, nee, ik heb verwarming. Nee, maar toen de tijd, in 63. Toen de tijd, we hadden, we hadden één kachel. Ja, ja precies. Ik, en, dan, dan en op de slaapkamer niet. Nee, en dan kon je lekker opwarmen s'avonds. En op een gegeven moment dan was er zo'n moment van, nou, ik, ik ga naar boven. En dan weet je van, uh, het is, het is, nu wordt het gewoon echt koud. Dan is het boven ook, uh, weet ik veel, min 2, ja, min 3. Want ik slaap nooit met de verwarming op de kamer aan. De slaapkamer, nooit. nee Maar hoe hield je je warm dan op de, in, in die winters? Nou, uh, ik kom uit een gezin van negen man. Dus wij gingen in een bed en dan een pyjama en vijf dekens. Ja. Dan ging je maar tegen elkaar aan liggen. Ja, en dan klaar. Ja. En dan, dan wist je gewoon als er een koude winter aankomt, dan wist je we moeten tegen elkaar aan liggen. Ja, ja, ja. ja. En was, was er dan nog een bepaalde volgorde dat je naar zijn broertje of zusje moest liggen? Of op nee, de leeftijd? Nee, gewoon broers allemaal bij elkaar en zusjes bij elkaar. Ja, ja, ja, ja. Ja, en dat ging goed. Ja. Maar ja, ik zeg al, mijn vader ook, die was er ook opgekleed. Die had namelijk, dat kent u ook. Eh. eh Onderbroeken met lange pijpen. Ja, ja. Dat zie je tegenwoordig ook bijna niet meer. Maar dat had mijn vader ook. Dus ze wisten in de winter wisten ze precies hoe dat ze drijven moesten kleden, hoor. Precies, precies. Nou, meneer, meneer Vertongen, we gaan even luisteren naar over die winter van 1963. Ik heb twee radioberichten achter elkaar gezet. Laten we, ja. er, even, laten we er even naar luisteren. Dat is goed. Dan is hier allereerst een bericht voor de jeugd. Het is ons ook uit telefonische mededeling van luisteraars gebleken dat vanmorgen vele ouden vandaag de grootste moeite hebben gehad om zonder ongelukken de leveranciers van levensmiddelen te bereiken die nu door de sneeuw niet meer huis aan huis bezorgen. Vandaar een dringend beroep op de jeugd die vakantie heeft om de oude alleenstaanden in de eigen omgeving te helpen door voor deze groep de nodige boodschappen te doen tot de toestand van de wegen weer normaal is. En dan hebben wij op dit moment aan de lijn Bert de Winter in Amsterdam. Hier is dan Amsterdam luisteraars waar het allemaal nogal meevalt met die sneeuwtoestand. De tram in de hoofdstad heeft weliswaar met vertraging gelopen, maar de oorzaak hiervan is hoofdzakelijk dat met ingang van 1 januari de nieuwe tarieven zijn ingegaan. Op het stationsplein eerst vanochtend een chaotische toestand, doordat iedereen met de gemeentediensten vervoerd wilde worden. 25 minuten wachten op een bus of tram was heel normaal. De meest drastische maatregel is wel het afsluiten van Rijksweg nummer 2... die van Amsterdam naar Utrecht. Zo even vernam ik dat deze belangrijke verkeersaarde voorlopig nog niet open zal gaan. Bulldozers van de Rijkswaterstaat zullen tot laat in de avond bezig zijn... om de metershoge sneeuwlawines op te ruimen. Tot zover Bert de Winter uit Amsterdam. Dat waren twee radioberichten uit 1963, meneer Van Tongeren. Okay. Toch wel geweldig dat die man meneer de winter heet. En dat het dan ook in zo'n tijd dat je iemand opbelt en die heet meneer de winter. Ja, ja, ja <laughs> uh, dat klopt. Ja, dat uh, klopt uh, precies. eerste eerst radiobericht was dat jongeren opgeroepen werden om te helpen. En, en dat ze ouderen vandaag moesten voorzien van eten. Mm -hmm. Ja, het? maar dat is ook heel goed. Ja. Je, moet, je moet mensen in, in, in, in bar weer, moet je mensen ook helpen. Hè? Heeft u dat ook moeten doen, toen de tijd? Uh, nou, ja, wij, wij waren, kijk als kinderen... Ik, ja, uh, ik kom uit de streek waar het uh, streng katholiek is. Mm -hmm. Kijk, we mochten als kinderen niet zoveel helpen. Maar ik ben toevallig straks uh, ben ik van alles afgelopen. Omdat ik dus met de fiets... Uh, ik had een zware lading. En dan zie je mensen gewoon kijken van... Heeft hij het eigenlijk wel warm genoeg? Nee, ik ben daar ook gewend. Ja, niet aan lopen van alles af naar huis... Maar het was te gevaarlijk om te fietsen. Ja. Dus dan loop ik maar. Ja, ja. Ik heb er drie kwartier op gelopen en dan zeggen ze, van, ja, heb je het niet koud? Nee, je kunt je eigen warm lopen. Geen enkel probleem. Ja. En niet bij stilstaan van, waar heb ik het koud? Nee, je moet denken, waar heb ik het warm? Ja. Als ik het zo hoorde, dan, dan heeft u wel echt een overlevingsmechanisme in u. Ja, ja, ja, zeker, natuurlijk. Ja, ja. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Dus, ja. eh... Nog heel even, meneer Van Tongeren, tot slot. De winter van 1963, zegt u van... Nou, dat, dat heeft u meegemaakt, dat staat denk ik nog wel op uw netvlies. Heeft u zoiets dus uh -huh. van, nou, als dat weer een keer terugkomt... Ja, dat, dat, dat, dat is prima dat we dat nog een keer meemaken. Of zegt u, nou, dan heb ik liever zo'n winter als 2012, zoals nu? Nou, ik denk dat we dat niet meer meemaken, denk ik. Dat het zo koud wordt dat het 25 of 30 graden onder nul vriest... Dat komt bijna niet meer voor. Nee, maar ja, ik, ik ben er al voorbereid, dus het maakt mij niet zoveel uit. Nee. Maar u heeft ook niet zoiets van, nou, het zou, het, ik, ik zou het wel een keer mee willen maken, dat gewoon uh, zeg maar de, de vaar, vaargoden, dat die ook uh, helemaal uh, bevroren zijn... Uh, uh -huh. dat... dat is mooi. Zeker. Zeker, ik zou het nog wel een keer mee willen maken. Dat klopt precies waar u zegt, dat klopt precies. Ja. En wat, wat zou dan nog een keer mee willen maken? Dat u gewoon met de auto op het ijs kan bijvoorbeeld? Of gewoon juist die Stop. grote sneeuwlagen? Ja, bewijzen van spreken. Dat je daar kunt. Maar kijk, ik woon vlak bij de Maas. dus uh, de, Ze hebben dus wel overgestoken naar de Maas. Van, van Brabant naar Gelderland toe. Ik weet niet of het uh, dorp aan de rivier... of je daar ooit van gehoord hebt bij Lid. Dat is een overstroming geweest toch, een tijd geleden? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat was een dokter. En die ging dus... Uh, er is een film over gemaakt. Dorp aan de Rivier. En die ging met de en auto die... over het ijs? Uh, nee, met, uh, met uh, Lopes. Uh, de Maas was dichtgevroren. En wat gebeurde maar er toen? Maar toets maar eens in het Dorp aan de Rivier.nl. Punt okay. Dat ziet u er wel. En dat is, een mooie, dat is een bijzondere film, zegt u, over die tijd. Ja. Nou, Ik zal, me, ik zal hem noteren. Bedankt voor het bellen, meneer Vertongeren. Graag gedaan, want ik ben wel vaker, dus uh, en, uh, ik vind het uh, altijd leuk om in een programma te komen. Nou, en ik vond het leuk om uh, wat anekdotes te horen uit de winter van, van 63. Oké, okay, dank u wel, meneer. Uh, uh, goeienacht, dag. Oh, goeienacht, dag. U kunt meepraten en doet u dat ook vooral via 0800-1121 over de winter van 2012. Is het voor u genieten of gruwelen? En ik ben ook al heel erg ja, benieuwd en ook al op zoek naar iemand die de Elfstedentocht ooit heeft geschaad. Dus zit u te luisteren en denkt van ja, dat ben ik. Het gaat over mij. Belt u dan ook vooral 0800-1121. Gaan we naar Wintertime van de Steve Miller Band. Brown, and the wind Van de LP Book of Dreams uit 1977, de Steve Miller Band en Wintertime. En We praten over de winter, de winter van 2012. Is dat uh, genieten of is het voor u gruwelen? Aan de telefoon heb ik uh, meneer Blom. Goeiedag. Goeiedag. Nou, als ik dan nou denk aan die 2012, ik ben gepensioneerd. Dan kan ik daar erg heel lekker van genieten... Maar ja, dan lees ik de Wegenwacht, die dan uh, op een gegeven moment een uh, dubbel aantal strandingen hebt. En dan ga ik terug naar 1963, toen ik als monteur nog uh, zelf ook in de werkplaats liep. Ja. Nou, toen uh, was het met de vrachtwagens, dat bevroeg 80% gewoon van, uh, van de vrachtwagens. Het zijn met het uh, motorblok, want je had toen nog uh, het koelvloeistof, moest je iedere half jaar moest je dat vernieuwen. Dan deed je de wateringszomers. En dan in de winter vergaat ze dan weer om antivries te vullen. Nou, bevroren de motorblok. De remmen bevroren met de lucht. Want je had nog niet een luchtdroger. Het, dan moest je met een beetje methanol moest je dat dan in een potje doen. En als dat leeg was, dan had je niks van erin. En de brandstof. Ja, als het min 15 was, dan werd de paraffine. Dus ook dat bevroren. Ja. Nou, op een gegeven moment was het dan zo dat uh, de eerste ervaring die ik toen had in de winter... dat was een grote knal tegen de stalen deur van de garage. En er stond een, uh, een vrachtwagen tegenaan geparkeerd. De chauffeur wandelde doodloop naar binnen en die kon zeggen... kom maar remmen en dan laten kijken. Zo, nou, dat was inderdaad wel nodig. <laughs> maar die reed naar de deur eruit. <laughs> ja. en nou, uh, je ging erop op kawaii en uh, dan moest je dus drie wagens maximaal doen... Want die auto's hadden toen ook nog niet de verwarming zoals we nu hebben in die wagens. Dus je moest je eigen dik kleden. We hadden geen thermo ondergoed. Je deed krant onder je truistop om een beetje warm te blijven. En dan drie wagens doen. En dan moest je weer naar binnen moest je afgelost worden door een andere monteur. Zo. En ik kan me ook voorstellen dat je dan ook niet al te hard reed. Nee, dat, uh, dat was toen ook... Uh, het typische was dat in die winter, die toch al twee maanden duur of langer... dat je weinig zieke mensen had... En over als het welke... raad voorjaar kwam... Ja, en over welke winter praten we dan nu? Over 63. Is, ja. en als het raad een warm werd, dan uh, een beetje warmer werd... En, ja, de een na de ander viel toen uit. Ik denk dat we allemaal te lang hebben gewerkt. Want dat was dan op een gegeven moment... Uh, ja, dag en nacht moest je werken. Als je een stookolie wagen had, die kreeg voorrang. Omdat bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere belangrijke gebouwen... Die, die werkten met de verwarming op stookolie. Ja. Dus die, uh, die kregen voorrang. Nou, dan uh, was het op een gegeven moment... Ja, uh, we gaan toch eens even kijken wat we er nou gaan doen. Want iedere avond schoten eens een warm eten erin. He, dat werd dan thuis al uh, op, warm gehouden. Maar ja, hoe laat kwam je thuis? 10 uur? Elf uur? Nee, was... En de andere morgen om 7 uur moest je weer wel in je werk. Zo. Dus op een gegeven moment zeggen we tegen de vaas... Nou, het is leuk en aardig allemaal, maar we willen nou wel warm eten hebben... voordat we het s'avonds doorgaan. Nou, dat kregen we niet. En toen kreeg je collectief... Niemand ging er meer over werken. Ja, dat ging natuurlijk ook niet, dus toen kregen we warme soep. Dat was eigenlijk pas zeg maar, aan het einde van januari. Maar ja, dus we moesten toch een klein beetje warmte krijgen. Nou, en toen op een gegeven moment moest ik weer op Kauwijn... ...dat je bij het Stadion, twee tankstations... ...en er stonden wagen kapot. Mm -hmm. Nou, je ging op pad met een, uh, een brander... ...want je moest die stalen leiding ontdooien... En ik stond er lekker met die branden eh, bij het tankstation te werken om de luchtlijnen te ontdooien. dan komt die man, de eigenaar naar buiten stormen. Hoi, hey, hoi, hey, hey, stop ermee! Je staat boven een vulpunt van de benzinetank. Zo. <laughs> ja, dat zijn van die dingen, ja. daar kijk je niet naar, er legt sneeuw en je gaat nee, gewoon je gaat werken. Door, ja. Ja. Dus het was best wel een beetje kritisch toen. Maar ja, die wagen moest toch van zijn plek af. Als hij bevroren stond met zijn remmen, kreeg je hem niet van zijn plek af. Nee. Het is, uh, maar toen was het zo, en dat, dat is nu ook deze winter, als ik nu hoor, er staat een vrachtwagen stil, dan denk ik, weer eentje die bevroren is. En ieder jaar wordt er een mailing gestuurd door wie dan ook, laat je wagen tijdig controleren. Je ziet het nou met de accu's, ze vliegen om je oren bij de wegenwacht, en niemand laat zijn wagen controleren even voor de winteraanvang. Ja, dan krijg je de situaties, is het winter, dan doet hij het niet. En dan ben je gewoon een keer aan de beurt? ja. Ja. En dat, dat, dat blijft nu, dat blijft volgend jaar, we hebben het weer hetzelfde. Niemand die erop reageert, eigenlijk heel weinig. Wij zijn gestopt met de meldingen, want je zegt maar een heel beperkt aantal... Nou is het bij de vrachtwagens anders, maar ja, die moeten de brood mee verdienen. Mm -hmm. Om die dan even apart vrij te maken daarvoor, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Ja. Maar zodra de R in de maand zat, begonnen wij al met de wintervoorzieningen van de wagens... die zelf in onderhoud kwamen. Ja. Maar die, die winter van 1963, hoe lang duurde die? Hoe lang was het er echt ontzettend koud en, en, en ontberingen en, en veel sneeuw? Nou ja, gevoelsmatig. En dan, dan moet ik weer terugkijken in het, in het verleden. En dan zeg ik, het was twee maanden dat echt koud. In, in maart was het ook nog wel koud, maar niet meer zo koud. Toen was het uh, dooi koud, zeg maar. Het is, uh, s'nachts uh, vroor het nog wel een beetje. Maar uh, overdag kan, dan komt de zon dan weer goed door. Ja. Maar het, het, die had een, een piek erin zitten. Dat uh, in januari begon het eerst heel koud. En dan werd het iets minder weer. En toen sloeg hij weer toe. Ja. Maar u ging dan vooral naar vrachtwagens toe, die, die ergens stil stonden? Ja. Met, met de, de, de kranten onder uw trui ging u dan de auto in? Soms zonder eten, zonder avondmaaltijd? Ja, dat hadden uh, we niet. Uh, precies. En je nam je brood gewoon onderweg mee. En dan was het uh, drie of vier waren, En dan stonden die handen echt krom. Want je had, een, uh, ja, je had wel handschoenen, maar die waren van je eigen. Ja. Maar kon je dan soms zelf nog wel je eigen verplaatsen met je eigen auto? Was die dan niet uh, dat die eruit lag? Oh ja, we hebben wel gehad dat, uh, nou ja, die eigen wagen, dat waren natuurlijk bedrijfsvoertuigen, dus die werden wel onderhouden. Ja. En, en als we dan s'nachts naar huis gingen, dan zorgden we in ieder geval dat de accu's weer onderhouding stonden om uh, de andere dag uit te rukken en eventueel uh, uh, weer starthulp te verlenen. Je zorgde dat er weer genoeg uh, petroleum was, want wat deed je met de dieselolie? Om de paraffine te voorkomen, gooide je een vijfde aan petroleum erin, dat was vetter. En dat bevroor niet zo gauw. Ah, dat waren allemaal van die slimme gaatjes om, om, om ervoor te zorgen dat, dat niet gebeurde. Om te zorgen dat die bleef uh, rijden, die wagen. Ja, ja. Maar ik, ik durf echt te stellen, als je nou hoort dat ze dubbel aantal stromingen hebben, dan denk ik bij mijn eigen, in vergelijking met wat we vroeger hadden. En die techniek heb ik ook zien ontwikkelen. Mm -hmm. Uh, is het aanzienlijk minder dan toen in, ja. in die periode. En wat is dan de grootste verandering in de techniek? Waarvan u zegt, nou, dat is echt een, daar zijn we echt op vooruit gegaan, dat is goed? Dat, dat is, uh... Nou ja, dat is bijvoorbeeld met de remmen van de vrachtwagens. Daar zitten tegenwoordig luchtdroogers in. Dus uh, als je dat element uh, gewoon één in het jaar vernield... dan heb je geen vocht, want dat is nu juist. Ze werken op luchtdruk. En luchtdruk, daar zit condens in. En die condens, dat water in die leidingen. Dat bevriest. En dat heb je tegenwoordig haast niet meer. Als je het goed onderhoudt, heb je dat niet meer, en blijft je wagen gewoon rijden. Nee. En als je kijkt naar de dieselolie... die is nu allemaal berekend op zeg maar min 30. Ze gaan net zo gemakkelijk, gaan ze er nou ook mee naar, naar Noorwegen, Zweden waar dan ook naartoe. En dat ja, dan er ze ja. niet meer. Ja. Maar het is puur onderhoud. Dat over het algemeen, wat er nu strandt, gewoon niet naar gekeken worden. Ja. Nou, bij deze ga ik ook een tip. Uh, misschien is het te laat, maar misschien niet. Wie weet, voor de chauffeurs die nog onderweg zijn... die ook denken van, hm, ja, is mijn wagen wel gecontroleerd? Nou, misschien uh, wordt dat ja, uh, zo spoedig wij, mogelijk. Ja, wij toch gedaan. in de maand. Dan moet je aan de winter denken. En dan uh, gaan we ze voorbereiden ervoor. Ja, precies. Da, maar dank... ik geniet er allemaal van ja, nou, met nou, het, het mooie weer dat zou, ik ook zeer... mijn dat zou ik ook zeker blijven doen en uh, geniet er ook zeker van. En uh, dank voor het inkijken in het werk van een automonteur toen de tijd. Oh, zo. Oké. Okay. En uh, veel succes met je programma. Dank u wel, meneer Blom. Tot onends. Dag. Meneer de Jong. Hoi. Uit Amersfoort. Hoi. Goed dat ik meneer Blom even hoor dat de diesel tot 30 graden onder nul beveiligd is... Want ik dat er morgen net uh, een half procent spiritus in gaan gooien. En als dat? En dan ook een beetje smeerolie erbij doet. Want hij wordt rauw van die spiritus. Ja, er zit 15 procent vocht in. Ja. Dat is wel zo. Maar, ehm... Um... Nou, u gaat nu zelf dingen zitten knutselen als ik het zou hoor. Nou, dat heb ik voor advies van de vrachtwagengarage. Oh. Ik heb een, uh, een bus, een Mercedes-bus. Ja. En, uh, Op diesel en... Ik ben ook veel in mijn Oostbloklanden geweest. Ik wil eerst even zeggen, 1963, dan zie ik dan voor me Reinier Paping... die aan de finish kwam met vreselijke, uh, indrukwekkende... Uh, IJspegels. IJspegels in zijn baard. Ja. Dat is echt uh, te gek. Hoe kreeg u dat mee, die, die, die overwinning van die Reinier Paping? Was dat via de radio? Ja, dat was een... Nee, televisie. ja. ja. Televisie. En was dat dan ook een echte, echte Ja, was het dan een happening dat je dan bij elkaar uh, thuis zat van ja, ja jongens, we moeten nu kijken. Wat vroeger, wij uh, waren een van uh, 1956 hadden wij televisie en ik herinner me nog dat Boedapest werd uh, binnengevallen door Rusland. En uh, dat, uh, dat herinner ik me nog. En Harmelen, dat ongeluk, dat je die treinen op elkaar zag liggen. Ja, dat, uh... maar dan nog, nog heel even terug naar dat moment, uh, uh, meneer de Jong. Ja? Was er dan de hele straat ook uitgelopen dat hij allemaal bij u binnen zat? Bij, bij ja, uw ouders? Ja, ja, ja, ja. Ja, ze ja, waren allemaal uh, vriendjes en, uh, enzovoort. Ja, en wa was je dan ook voor een bepaald iemand? was je dan ook bijvoorbeeld voor die Reinier-Paping of voor een andere rijder? Oh nee. Of speelde dat gewoon, minder? Het was gewoon een tocht. Het was, het was vreselijk hard. Het ijs was zo slecht en er zijn er maar heel weinig vandaan gekomen. Uh, maar ik uh, ben ook in, uh, in Rusland geweest. In 1997 zijn we een jaar naar Rusland geweest om Russische Joden te helpen Alia maken. Via Christen voor Israël. En toen zijn we daar een jaar geweest en op de verjaardag van mijn vrouw, 16 december. In Oekraïne was het 36 graden onder nul. Ja. Merk, merk je dan op een gegeven moment nog verschil, meneer de Jong, of het nou min 36 is of min 26? Ik ja, heb... het, het was windstil daar en dan is het niet zo snerpend koud. Maar hier werd het nog wel eens flink waaien en dan snijdt het echt... Uh... Ja, want ik heb soms het gevoel als ik daar buiten ben, of het nou min 3 is of dat het nou min 9 is, dat ik niet heel veel verschil voel. Dus ja. vooral in de wind vaak, begrijp ik. Ja, als, als het wind stil is, ook, dan valt het, wel mee. valt het wel mee. Maar die wind die snijdt erdoor, hè? Ja. die oostenwind. Ja. En uh, wat ik, die man die net ook vertelde over die vrachtauto's... Ik ben zelf internationaal chauffeur geworden... halverwege mijn uh, werkzaam leven, zeg maar. Ja. De laatste 18 jaar. En uh, in uh, Rusland... In Oekraïne dus, daar zag je de, bij de parkeerplaatsen. daar stookten de vrachtwagenchauffeurs onder de auto's uh, fakkels. En je zou denken: jee, meneer, dat vliegt in de fik. Tja. Om de zaak op te warmen. Want de paraffine, waar die man het net over had. bij meer dan 10 graden vorst krijg je dat de paraffine, net als bij de kaas: dat dat gaat zweven. De diesel gaat, gaat vlokken. Dat, dat, en en dat, dat zorgt voor warmte? Ja, en nee, dat moet je door warmte oplossen. En uh, tegenwoordig, nou, die man die zegt... tot 30 graden is het wel beveiligd. Nou, daar ben ik blij om, want ik, uh, ik was toch van plan... om het oude uh, trucje morgen te doen. Mm -hmm. Want als je wacht totdat het je filters verstopt, dan ben je te laat. Ja, precies. Ik ben eigenlijk al laat, dacht ik. Maar ja, ik hoor nu dat het wel tot 30 graden... Is. Ja. Tot slot, meneer de Jong. Ik uh, sprak u net heel veel van tevoren en u bent net naar buiten geweest om de hond uit te laten. Ja, ja, ja. En, en dan denk buiten. ik, alleen al denk ik, ik neem, nooit, ik neem nooit een hond, meneer de Jong, alleen om die reden dat ik s'nachts om half vier naar buiten zou moeten. Aan de lange lijn, ja. Oh. Ik heb een beetje problemen met lopen nu, dus ik blijf. Uh, hij is aan de lange lijn en dan uh, gaat hij wel door de heg en dan <laughs> doet hij wel wat hij moet doen. Ja, voor alle mensen die lekker warm in bed liggen, die liggen te luisteren naar de radio. Hoe, ja. was, hoe was het net buiten? Is het echt heel koud of zich erna Ja, Het is echt maken? heel koud. Ik dacht dat het meeviel, verhaal. Want mijn washandjes die hangen vrij, vrij uh, niet zo hard aan de lijn. Daarnet net om, om 11 uur. Maar nu, een half uur geleden, het is echt hartstikke koud hoor. Ja. Ik denk die Elfsteden tocht die gaat wel door. De Olaf Stedden tocht. Ik <laughs> ben een Fries, dus ik kan het... Uh... Ja, dat, dat, is, dat is te horen. Nou, met, met deze wijsheid uh, sluit het gesprek af. Laten we ook hopen dat het inderdaad doorgaat. Want er zijn heel ja. veel mensen die ik al gesproken ja. heb... Die, echt, die er gewoon zin in hebben, die niet kunnen wachten. Ja, laat maar doorgaan. Dan. Maar het is lekker droog weer, dus dat valt wel mee. Ja. Het is niet al te modderig en zo. <laughs> niet al te nat. We gaan het meemaken, meneer de Jong. Bedankt voor okay. het bellen. Hoi. En een goede nacht. En u kunt meepraten. En doet u dat ook vooral? Want en en ja, laat ik dat ook erbij zeggen. Ik ben nog steeds op zoek naar iemand die de tocht heeft gereden. Is het de 97 geweest? Of veel, veel verder terug? Want ik, ben al, ik wil wel even met iemand praten die die tocht heeft, heeft gereden. En hem ook gewoon helemaal uit heeft gereden. Belt u 0800 112. Maar u kunt natuurlijk ook uh, meepraten over het genieten van deze winter. Of dat u zegt, nou, het gruwelen. De, de, ja, alle perikelen. Dat bijvoorbeeld uh, het, sommige, dat de kool bijvoorbeeld duurder wordt. Omdat het niet van het land gehaald kan worden. Of... Dat u zegt, ja, de bevoren waterleidingen. Of zegt u misschien, nou, al die media-aandacht voor deze winterperikelen... is helemaal niet nodig. Belt u gerust, 0800-1121. kind of strange don't you think not a time to be the only one that can't figure out why we always call you mrs. Doubt. Ooh. you say make some noise do something That's just not you.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 Thinking of it will never be enough. That I love, not a time to be the only one that can't figure out. Isie is is met Misses Doubt en uh, deze Casey die is, uh, heeft een uh, nieuwe muziek uh, uitgebracht. De echte naam van de zanger is Kelly Veerman. En elke maand heeft hij zich voorgenomen om een nieuw nummer uit te brengen. Dat is de belofte die Keesje zichzelf deed. En uh, dit was een van zijn liedjes die hij onlangs heeft uitgebracht. Mrs. Duipt hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Waar we praten over de winters van uh, de winter van 2012. Maar ook winters van, nou, heel ver terug. En daar ga ik over praten met uh, Harriet. Goeie nacht. Dag. Uh... Ik ben Annelijn, hè? Ja, ja, zeker weten. Luidt ja, uh, ja ik, uh, ik vertelde net al, uh, ik uh, lig meteen in verwondering te luisteren. Natuurlijk is iedereen uh, enthousiast over winter en sneeuw en alles wat daarmee samenhangt. En dat is natuurlijk ook geweldig. Ja. Maar uh, gezien mijn leeftijd, ik ben 80 en ik ben dus van 1931... Uh, misschien niet zo te horen aan mij. Maar uh, ik herinner me de oorlogswinters. En uh, als meisje van tien herinner ik me de oorlog van 142. Uh, waarin we dus door meters hoge sneeuw opgeschoven naar school moesten lopen. Ver van uh, alles, uh, afgelegen wonend. En uh, geen kolen geen warmte. Uh, als je s'nachts wakker werd, was het uh, waar je, was je bedden goed bevroren door de adem die je dus als condens op je dekens had. Tje. En uh, veel rest uh, was dat natuurlijk een barre tijd, maar uh, had ook zijn gezelligheid, hoor. Want er was ook een ijsvereniging en je ging schaatsen en je had als kinderen best plezier. Ja. En, maar, en, en had u dan ook van, echt van, die, ja, van die houtjes ondergebonden? Ja, ik heb dat al vaker ja, gezien vandaag. Die, uh, die waren ...nog van mijn moeder, want uh, ja, er was natuurlijk niks, te, niks aan schaatsen te kopen. Hè? Dus je had toch nee, nee. van die houten schaatsen. En uh, nou ja, dat had iedereen. En uh, zelfs daar kon je beentje over en voetje over. En, en uh, je probeerde zelfs rondjes te maken. Maar uh, ik herinner me ook de oorlog van 1944. Dus het uh, Ardennen-offensief. Ik woon in het zuiden, dus wij waren bevrijd in... Uh, Oktober 1944, mm -hmm. maar uh, dus daarna kwam natuurlijk uh, de, de, de Canadese, Amerikanen, maar vooral de Polen. Ik kom uit de buurt van Breda, die daar dus, uh, dus uh, ja, met hun tanks en alles stonden en uh, ja, je hoorde het schieten en... Nou ja, goed, de voordelen waren dus dat we dus door de bevrijding, door het bevrijd zijn, dus wel wat verwarming kregen. En een kwartiering van, van 20, 30 man in een huis waar we woonden. En die zorgde dus wel dat ook dat huis warm was. Maar ik, ik. ik maar hoe, hoe, wacht even, hoe bedoelt u? Want u heeft het dus nu over de oorlog, over de oorlogswinter. Ja, ja, ja. En heel veel mensen hadden dus geen verwarming thuis? Nee, natuurlijk. En Kijk, het was natuurlijk niet het westen, hè, waar dus uh, gewoon de echte oorlogswinter was. Uh, in het zuiden waren wij wel bevrijd. Ja, maar en, en op... maar uh, je kreeg dus inderdaad als je een roodhuis had, kreeg je in kwartiering. En dat was vanzelfsprekend Engelse Polen. En, uh, en die, die gaf u dan onderdak? En als, in ruil daarvoor? Ja, onderdak, dat, dat werd je gevraagd. En uh, nou goed, die, uh, die hadden dus natuurlijk ook hun keukens bij zich en hun kolen. En daarmee verwarmden ze natuurlijk ook uh, het huis waarin ik woonde, waar we, ik werd, uh, ja, ja. Ja, dus mijn werk je... werd. Ja, mijn vader was ondergedoken, dus dat heeft een heel andere... Maar dat is een facet wat ik niet benadrukken wil. Nee, nee, precies. Als... Maar, maar uw huis werd dus een beetje verbouwd, er kwamen andere mensen bij wonen. Ja, goed, er kwamen militairen, dus ja. heb, uh, Britten, Polen, Amerikanen waren niet bij ons. En uh, ja, goed, dat, uh, maar dat daar... had dus het voordeel dat je dus ja. gewoon uh, toch wat warmte kreeg. Ja, ja precies. Maar, hey, hey, hey, waar, was het nou echt een hele heftige winter of heeft die winter... Ja, dat een meer... waren erge winters. Ja, maar heeft Met die winter niet meer, winter meer impact... gehad? de winter van ge... 42 en de winter van 44. Maar ik weet niet, u bent zoveel jonger dan ik. Ik ben heel, ik ben heel jong, mevrouw. Ik ben van 84. Ja, ik hoor het. Dus de... Want mijn, uh, mijn kinderen zijn ouder dan u. <laughs> ja, en daarom, maar... vraag, daarom stel ik ook allemaal van die vragen. Omdat ik dat allemaal niet meegemaakt heb. En nee. ik wil het graag nee, weten hoe het zit. dat vind ik ook. Vind ik ook uh, ja, goed. Het is gewoon ook goed voor, voor jonge mensen om dit te horen. Ik, uh, mijn jongste zoon is van uh, ja, 70. Dus ik heb kinderen van allemaal van in de 40 en begin 50. Uh, en dan heb ik het natuurlijk. En uh, mijn man is inmiddels overleden. Maar die was daar erg in geïnteresseerd. En, uh, nou ja, goed. Dus. Dus die, we hebben daar altijd over verteld. En uh, dat waren barre winters. Ja, en die winters ja. waren misschien. Uh, ja, ik, ik denk niet dat ze erger waren dan deze. Ja, maar, maar ik, om... ik vraag me dat af, Harriet. Heeft die winter niet meer impact gemaakt omdat het toen ook oorlog was? Ja, natuurlijk. ...en omdat je dus uh, de voorzieningen niet had. Je had geen, uh, er waren geen kolen, er was geen, uh, er was geen mogelijkheid om je huis goed te verwarmen. Je, je kon centrale verwarming hebben, maar die kon je niet stoken. Uh, alles bevroor, uh, chronisch uh, water, uh, dus, dus overlast omdat de, de leidingen dus uh, kapot worden. Nee, dat, dat, dat zijn dus herinneringen die je als kind hebt. Ja. En. Uh, en was en het nou dan... ja, goed. Dat, dat is niet erg, maar eh, men kent dat tegenwoordig niet meer. En ik denk ook niet dat er veel mensen dus misschien over, over vertellen. Nee. Maar was het dan in een, in een bezet land als u dan ging schaatsen als kind? Was het dan eventjes ja, de, uw hoofd leegmaken in de, in de, dat u de dacht de even iets anders doen? Dus daarna, mei 1940, in die eerste oorlogsjaren ging het leven eigenlijk eh, ondanks de bezetting vrij normaal door. Je ging naar school. Eh, inderdaad, haalde haalt een ijsklub waar je lid van was en waar je ging schaatsen. Je kwam wel steenkoud thuis, dat, dat moet ik wel zeggen. Maar eh, ik geloof dat je als kind je dat ook niet zo realiseert. Hè? Nee, maar zorgde dat er wel voor dat u even los kwam van... Dat we in een bezet land leefde? Oh jawel, maar dat, dat, dat heb je als kind niet zo verschrikkelijk in de gaten. Tot dus, euh, nou ja, goed iets later in 1942. Dus, euh, dus die, die Razzia's kwamen. Mijn vader was, was uh, Joods. Dus die is uh, ondergedoken. Die heeft dus uh, gelukkig uh, in de oorlog overleefd. Maar uh, veel van de familie niet. Maar dit, dit terzijde dus. Hè? Mm -hmm. Maar um, nee, ik... ik ik kan me daar als kind alleen maar van het we eindeloos schaatsen. En uh, het is natuurlijk ook wel zo dat het uh, belangrijk is... Hoe, in hoeverre je ouders je bij problemen betrekken. Hè? Ja, ja, precies. Kunt u dan nog heel voor tot slot zo'n ijsclub omschrijven in die tijd? Is die nou nog heel veel anders dan zoals we het nu kennen? Wat, uh, ik ken het nu natuurlijk niet meer. Daar heb ik de leeftijd niet meer voor. Nee, dat was een club waar je lid van was. En dat heette maak En dat werd ondergespoten. En uh, daar ging je dus, uh, ik geloof dat je daar een paar gulden per, per seizoen betaalde om lid te zijn. En daar ging je dus uh, inderdaad als, met groepen kinderen, ging je daarheen En uh, er was zelfs nog muziek, dat herinner ik me wel. Ja, wat was er, een soort fanfare of uh, nee Nee, strijkers? er werd muziek uitgezonden. Maar goed, ja, hoe, ja, ja en, op de muziek. En, en er was een, club, een clubhuis waar je dan, dan bij elkaar kwam als je het erg koud kreeg. En dan ging je daarna weer naar buiten. Ja, en ja. gingen u, ging u dan ook zwieren of kon dat niet op de houtjes? Wat zegt u? Ging u dan ook zwieren of kon dat niet op de houtjes? Oh nee, juist wel hè. Want ik weet niet of u die, die beelden van vroeger nog misschien voor ogen kunt hebben. Dat je dus echt met z'n tweeën zo, zo, zo, zo zwierde hoor. Je had als, uh, ja, dat is, ja... Ja, juist, hè, met die schaatsen kwam ja, maar... dat heel goed. Precies, maar dat ging ook met die houtjes dan? Dat, dat, dat lukt ging dan. met die houtjes en ja. dat ging altijd op een, uh, ja, een, een soort muziek die daar dus uh, ook de mogelijkheid toe gaf. Maar wat voor muziek was dat dan? Was het een beetje ja, humpapa muziek, was... een beetje op opzwepend of nee, was klassiek? Niet. Nee, dat was niet meer. Nee, dat waren dus eigenlijk meer de, de rustige... Uh, maten waarop je dus gewoon op de maat van die muziek je dus die, uh, dat vieren kon, uh, kon doen. Ja. En uh, ik probeer me nu even voor uh, ik weet niet meer, oh, daar was, was een naam voor, maar ja. uh, dat zijn misschien nog luisteraars die nu wakker worden. En die dat vast weten. <laughs> en ja. dat misschien nog wel weten. nou Ik, ja. ik vond het uh, mooi om even te horen hoe het dat, er hoe dat toe, toen aan ja. toe ging. En, ja, maar ik wil, ik ik probeer dus inderdaad te benadrukken dat de, de geneugden van nu, hè, dus af en toe nog wel eens overschaduwd worden door mensen van mijn leeftijd, die denken, jeetje nog en toe, wat hebben wij toen, euh, nou het toch best eigenlijk als je er achteraf en zeker onze ouders euh, zich veel zorgen gemaakt. Ja, ja precies, nou dat is, uh, dus, en, uh, heeft u bij uh, deze benadrukt. Ja, dat heb ik benadrukt. En, en het uh, grote voordeel was dat er inderdaad uh, een grotere samenhorigheid was. En dat wij dus als kinderen dus toch wel... Ik ben dus de enige thuis, maar dat wij als kinderen dus wel uh, ja, goed bewaar, beschermd werden door onze ouders. Ja. Dat werd, on, de zorgen werden niet zo uh. met ons gedeeld. En uh, dat is misschien niet overal, hoor. Ik ben dus een... Uh, Misschien een geluksvogel geweest dat ik die jeugd toch nog gehad heb. Ja, nou en dat u er ook over kunt vertellen. En dat heeft u juist nou, uh, gedaan. En, uh, nou ja, goed, dat zeg ik u al gezien. Mijn leeftijd uh, klink ik denk ik, nog vrij opgewekt. Nou, dus. dat klinkt u zeker, ja. Ja, precies. Ja. Ik vond het leuk maar... om met u gesproken te hebben, Henriette. Ja, leuk. Ik hoop dat er nog mensen reageren uit die tijd. Wie, wie weet. Uh, ja? Ga lekker luisteren en een goede nacht. Ja hoor, vertel het voor u. Dank u. Oké, okay, dag. Ik ga naar de andere lijn en daar hangt de Herbie. Ja, hallo. Ja, vanavond. Herbie. Ik uh, ja, zo noemen ze mij ook al eens. Ik, ik heet natuurlijk Herbert. Ja, dan wordt de afkorting wel eens Herbie uh, genoemd. Van het eentje, ja. toch? Van die film, de Keven? Ja, dat klopt. Uh, wat Disney was dat, dan. Maar is dat ook je echte naam, Herbie, of is het een soort van schuilnaam? Uh, nee, het is, uh, nou ja, ongeveer hetzelfde als jij. Maar ik heb niks te verschuilen, hoor. Ik ben, uh, ik ben gewoon, uh, gewoon, open en eerlijk bent. Ja. Ja. Met en... een alternatieve levensstijl. En wat is jouw alternatieve leefstijl op dit moment, Herbie? Nou, op dit moment is het gewoon werken. Maar het werken is dus uh, heel nuttig als je een pand hebt uh, waar geen verwarming is. Dan is en, uh, het, het werken nuttig, zeg je? als het, als het dus... Ja. Oh. Als je stil gaat zitten, krijg je het koud. Ja, dus je moet, je moet aan de gang blijven? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar wil je daarmee zeggen dat nu de verwarming bij jou uitgevallen is... of omdat er gewoon helemaal geen verwarming is in jouw pand? Nee, er is verwarming, maar die... De, ja, dat is een, dit is nogal een groot pand. Ja. En uh, dat gaan we allemaal niet betalen zo. Weet je nee, want je zit in een kraakpand. Ja. Zoals we het zelf liever noemen. Een alternatieve woonwerk en leefbestemming. Ja. ja. En dat, uh, dat, dat, dat, dan, dan ben je niet zo blij denk, met de winter van 2012. Überhaupt ben je denk ik niet blij met de winter. Nou, um, ik zal je zeggen. Ik verkeer hier nou al, ik denk een jaar of vier. En um, natuurlijk. Want daar altijd uh, aardige vrienden. Als, het echt, als je er doorheen zit, kan je altijd wel ergens pitten waar het warm is. Ja. Maar uh, ja, je bent eraan. Weet je, je bent eraan. Maar Kijk, zodra ik ergens ben, uh, als ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik doe ook vrijwilligerswerk. Uh, ik kwam daar vandaag, dus dan trek ik uh, mijn twee of drie lagen uh, truien uit en zo. En dan loop ik daar met mijn t-shirt. En dan zegt iedereen, heb je het niet verschrikkelijk koud? Nee, want, ja, want ik ben... Ja. Maar, maar bijvoorbeeld vannacht, hoe hou je, je dan warm? Heb je dan verschillende lage kleding aan of is het gewoon omdat je lekker doorgaat, blijf je warm? Uh, nou, uh, sowieso. Ik heb, uh, um, ik heb twee broeken aan en uh, zeg maar een lange zo'n thermisch onderbroek. Dus en dan nog zo'n gewone broek eroverheen. Een trui, nog vest en nog een ding. Ja. En met die en zo, dat gaat allemaal best tegenwoordig hoor. Uh -huh. Maar uh, ik zat net. Uh, ja, Ik loop heen en weer en op één plek staat de radio aan en op de andere ook in de keuken. En uh, dus ik, ik hoorde al wat van het begin van de avond. En dat was nog wel eens interessant over die. Over uh, de massapsycholoog. Ja, eisen... de -psycholoog. ja dat, is he dat is heel ver terug. Dat was uh, tussen 1 en 2. Ja. ja, nou ja, goed, het, dat is ook het ding. Uh, we zijn bezig met het installeren van een kachel. Dus we hebben een nieuwe. Maar de kachel was heel makkelijk uh, gefixt, alleen op de kop getikt, zeg maar. Ja. Maar het aanleggen van de kogelpijp en de buizen en de maten, dat, dat is. Heel... Dat wil dan niet. En daar ben je dus op dit nachtelijke uur mee bezig? Nou, ik zit op dit moment zit ik, zit ik een beetje uh, ja stil. Aan de lijn. Ja, nee, maar precies. Maar wat, wat, wat houd je dan voor de rest ja. wakker deze nacht in de kou? Nou, uh, ja, de kou zelf. Dat niet, Want het. Uh, ja. Uh, voor mij wat een goed recept is, dat voor mijn kameraden ook wel is uh, gewoon uh, bezig zijn met dingen. Dus uh, uitzoeken, dingen versjouwen, dingen verplaatsen. Uh, reorganiseren, noem het zo je wil. Um, en er zijn altijd wat van de klusjes. En op een gegeven moment wordt het dat je je ogen niet meer dicht kan houden. Mm -hmm. Ja, en ik heb wel zeg maar een soort tentje gebouwd hier binnen. Um, want dat, dat scheelt enorm. Dan heb je een hele kleine ruimte en die hou je vanzelf warm. Ja, precies. En, en hou je nog bezig met, uh, met schaatsen en met sneeuw en dat soort dingen? Of, of ben je er totaal niet nou, mee bezig? Nou, ja, de sneeuw, uh, sneeuw vind ik hartstikke leuk. Dan moet ik zeggen, ieder jaar. Uh, de afgelopen jaren was het hier met de winterzonnewende. Uh, was Nederland helemaal dicht gesneeuwd. Uh, hadden we een feest georganiseerd, maar er kwam niemand. Want er niemand kon kon komen. Nee, nee, dat is en, uh, dat, dat is leuk. En nu is die sneeuw wat anders. Maar ik, ik heb. Uh, ja, ik heb dat één keer geprobeerd schaatsen toen ik uh, klein was. En dat vind ik maar niks. Maar ik heb wel een issue met schaatsen. En uh, wat ik, ik vind het hartstikke leuk dat die LCD toch komt. Uh, ik kijk daar graag naar, zeg maar. Mm -hmm. En uh, die hele belevenis. Maar wat me opvalt uh, de laatste jaren is dat het, dat het helemaal gekaapt wordt. En dat het meer veranderd lijkt te zijn in een in een reclamezuil voor een, een, een snet- en worstfabriek. Ja. En, um, dat je het niet meer los kan ik... koppelen van dat ene merk. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk gewoon, ja, dat vind ik gewoon van de gekke, weet je. Dat, mm -hmm. Ik vind niet dat dat moet kunnen. Ik snap dat het leuk is als je zoiets gratis uitdeelt. Maar wij Nederlanders zijn ook sukkers voor een gratis muts en handschoenen. En, en, en het gevolg is dat, dat langs die hele lijn... staan overal mensen met dat signaal oranje mm -hmm. in, je, in je netvlies te prikken... Ja. Nou, dat, dat, dat is zo. maakt het niet meer leuk om naar te kijken. Weet je, ja, dat nou, heb de, ik. En, uh, ja, nou, dat weet ik ja. niet. Kijk, volgens mij zal de tocht uh, die, die zal er niet minder om zijn. Nou, nou, eigenlijk dus wel. Ja, voor jou ik wel? Ik moet zeggen, ja, de eerste tocht die ik bewust meegemaakt was uh, Midden jaren 80. Met die van, weet je, hein Vergeer, was dat toch? Oh nee, uh, uh, Evert van Benten. Even van ja, ja daar, die leraar van mijn lagere school, die was dat, die was er nogal uh, fanatiek, die vond het leuk. Dat was ook de eerste tocht sinds 1963, uh, als ik het goed heb. En um, ik kom uit Noord-Holland, uit Den Helder ben ik geboren. Mm -hmm. uh, en dus dat was leuk. Die hebben tv, die, die hebben gekeken daar in de klas En toen, een paar jaar later was er weer zoiets. Maar een paar jaar geleden was dus ook weer zo'n lc tocht En toen dacht ik, nou, geinig. Dan gaan we toch even kijken. En nou, ja, wat me opviel was dat het gewoon weer een reclameparade was geworden. Ja, ja. En ja, kijk, ik snap best dat tijden veranderen... en dat, dat merken ook een beetje aan de, aan de weg willen timmeren. Maar uh, als je het mij vraagt, is het een stapje te ver. Ja. Ik, ik, wil nog, ik wil nog één ding met je delen. Uh, vandaag op de ene laatste pagina van de Trouw uh, schreef Jan van Dijk... startnummer 1666 bij de Elfstedentocht uh, als volgt iets over onze cultuur. En hij schrijft ja. als volgt... onze cultuur is uit op directe behoeftebevrediging. We willen alles en wel direct. Een Elfstedentocht ja. is niet langer een overwinningsfeest... aan het slot van een lange winter... maar een orgie waar we denken recht op te hebben... zonder dat daar enige schaatservaring aan vooraf is gegaan. Ja, het, dat klopt wel. Het begint gewoon als een soort uh, um, ja, gemeengoed te worden. En mensen, ja, dat, dat, oh, dat doen ze. Ja, dat wil ik dan ook doen. En daar wil ik bij zijn? En, uh, ja, daar wil ik bij zijn. En ook, ja, het is niet de eerste keer dat mensen niet gehinderd door enige kennis ergens aan beginnen. Mm -hmm. Maar uh, het ding is ook dat het in zichzelf voedend uh, een zelfvervulling prophecy wordt. Uh, als er dan ook nog eens... Um, en, uh, dat er ja, bedrijven aan de zijlijn staan omdat de sfeer ook nog een beetje op te hitsen. Ja. Uh, waardoor de belevenis eigenlijk ook gewoon... Ja, door de media wordt de, wordt de belevenis versterkt in de geest van de mensen. Ja. En, en wordt het een event die het misschien helemaal niet is. Nee. Net als die nieuwjaarsduik. Uh, ik kende dat wel. Dat, dat is gewoon grappig. Dat was iets wat je deed met vrienden. Ja. Ja. Maar, maar het is georganiseerd tegenwoordig en, en de cameraploegen trekken erop uit. Ja, ja. Tot slot, ja, en, dus, en dan moet iedereen ook ineens mee. mede. Ja. Tot slot wil ik ja. jou een, een, een, nou ja, toch een, een, ondanks alles een warme nacht wensen en succes met het in elkaar ja. zetten van je kachel. Nou, Ik moet zeggen, um, uh, zeg maar, uh, we zijn in ons hart uh, heel erg warm. We merken niks van de kouder. Houd die warmte vast en bedankt voor het bellen. Juist, ja. Zo. Hey, grote. Goeie, Goeiedag, goeie goeie Renna. Dag, Herbie. Hi. Wake up, see it everywhere I look. Never imagine life could be this good. When you found me, it stopped me in my tracks. My world. That's what love looks like Words fail to say Just what love looks like When you give your heart away It takes you in, holds you close Never lets you go So picture all the best things in life That's what love looks like oh, oh, oh. It's losing McLean in Dit is de Nacht, met What Love Looks Like. En hiermee sluiten we ook het onderwerp af over de winter van 2012. Dank voor het delen van alle mooie verhalen.